We lezen het Gods woord Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met 24. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel, een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft gedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kinderen liggende in de kribbe.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 zal de Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven. Naar hetgeen in de wet des heren gezegd is. Een paar tottelduiven. Of twee jonge duiven. laten we trachten om het aangezicht des heren te zoeken. O getrouwe vol en warmhartig God in de hemel. Die bekleed zij met majesteit, macht en glorie en heerlijkheid voor wie de engelen eraan gezichten eerbiedig bedekken vanwege de uitstraling van de aanbiddelijke en volmaakte deugden gods gij zijt zo groot zo oneindig groot en wij zijn zo nietig zo een nietig zondig stof en stank onrein en dan in de toenadering tot uw troon. Och, we beseffen maar niet wie gij zijt. We beseffen niets van die blinkende zuivere reinheid en heiligheid. Die zo vol glans en glorie zijt dat u het kwade niet kunt aanschouwen en niet dragen. En we beseffen aan de andere zijde ook niets van die oneindige liefde gods des vaders. Dat gij uw eigen lieve zoon gegeven hebt. Een groter gift is te niet denkbaar. Er was niet meer en er is niet meer. Gij hebt alles gegeven wat u had. Gij schonk u zelf in uw liefde en uw onmetelijke barmhartigheid, En gij schonk uw eigen zoon. O, dat onuitsprekelijk voorrecht. Een geschenk van het alvermogen. Heeft een dichter vol verwondering uitgeroepen en de herdenking van de geboorte van uw eigen lieve Zoon... in stal in een kribbe neergelegd... nu ruim 2000 jaar geleden... de herdenking van dat heerlijke heilsfeit... mogen we nog met elkaar doen... niet alleen de kerken gods in Nederland... tot de gehele wijde wereld. De gedachte is dat gij die de eeuwige God zelf zijt... Een menselijke natuur hebt aangenomen. En zo diep vernederd zij. Dat gij een ontluisterde menselijke natuur aannam. Wel onzondig. En de menselijke natuur is ontluisterd door de zonde. En de zonde werd u als borg toegerekend. En die diepe vernedering om dan zulke ontluisterde natuur aan te nemen. Daar heeft Jezaja verwonderd over geweest. Want hij heeft ervan getuigd. Hij had geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. En het is nog zo. Er is geen gedaante in u dat u zouden begeerd hebben. We kunnen het woord des evangeliums hoog achten wat een groot voorrecht is. Maar we zien u niet en we kennen u niet en geen gedaante dat u zouden begeerd. Wat zou toch een wonder wezen, wat dat vandaag anders werd? Dat er een levendige begeerte en een levendige behoefte in onze ziel gewerkt zou worden. Naar een levendige zaligmaker. Nu niet meer in een kribbe, maar verheerlijk bij zijn vader. Vol van glorie, heerlijkheid, majesteit, macht en kracht. Wat heerlijkheid hebt gij die vorst bereid? O, gij zijt een diepe weg doorgegaan, wat steeds dieper werd in het bloedige lijden en sterven. In de kruising de vervloekte dood, maar gij zijt in een dood niet gebleven. En maar verheerlijkt in de hemel der hemelen, o, dat het dan ook in onze harten nu mag leven. Net hetzelfde wat bij de herders leefde, komt, laten we hem aanbidden... Dien koning, dien koning der Heer, dat we hem aanbidden en voor hem nederknielen, en dat we dat dan ook in deze dag zouden mogen doen, want als de herders u aanbidden, als zulk een klein kind in een kribbe, hoeveel te meer reden hebben wij dan om u te aanbidden die in de hemelse heerlijkheid zijn? We zien u wel niet met lichamelijke ogen, maar dat is ook niet nodig. Gij vindt dat niet nodig, want u wordt geopenbaard in de schrift. Als onze ogen er voor open gaan, kunnen we u zien in de heilige schrift. Zo helder, zo duidelijk, alsof het een foto is. Want de apostel zelf heeft getuigd, Christus Jezus is voor uw ogen geschilderd geworden. Zulke heldere lijnen kunnen we in de schrift aanschouwen. En in hem, in dat dierbare kind, kunnen we het toch ook aanschouwen. Als u ogen geeft om te zien de liefde des vaders. En het heilig recht des vaders. En de wijsheid des vaders. Waar er geen weg meer was om met u verzoend te worden. Daar heeft goddelijke wijsheid de weg geopenbaard En een weg uitgevonden in de menswording van de zonen gods. Emmanuel God met ons en bij ons. Dat voorrecht wordt in deze dag nog herdacht... maar nu zou het zo groot zijn als het ook mogen zijn... en gelden de God in ons. Door de kracht en de inwoning en de werking van de Heilige Geest. Want daar hebt gij tot uw discipelen gezegd... als ik nu wegga en tot mijn Vader in de hemel ga... waar ik zo naar verlang, dan zal ik u niet alleen... Ik zal u geen wezen laten, want ik kom met mijn geest en ik zal in u wonen en bij u blijven. En ik zal bij u zijn als een trooster, als een onderwijzer. Die geest die zal u toekomende dingen leren. Die geest die zal u in de waarheid leiden. En die geest die zal, zeggen, <coughs> die zal u leren hetgeen gij zeggen en spreken moet. Zouden dat ook vanmiddag mogen ondervinden, ook in de toenadering dat we ook elkaar mogen opdragen... en overgeven aan de troon der genade... of het u behagen mocht die geest ook in deze dag te geven... Opdat Jezus Christus waarde voor ons zou krijgen... en als het voor ons nog nooit gebeurd is... als we in de zorgeloosheid nog leven... dat dan de rust mag opgezegd worden... En die hartelijke keus gelegd mag worden in onze ziel. En dat er een begeerte en een behoefte gewerkt werd. En een uitzien en een heimwee om met u verzoend te mogen worden. Zo dragen we dan elkander aan u op. Na de grootheid, uw genade, mocht u een gunst op ons willen neerzien. En de geest willen geven in zijn overtuigende kracht, in zijn zonde eh, openbarende kracht, in zijn schuldgevoelende kracht, maar ook in zijn verzoenende kracht. Dat Christus Jezus nog eens geopenbaard mogen worden in zondagsharten. O, die grote koning der koningen, u te beminnen en te aanbidden en te verheerlijken van ganse hart en ganse ziel en ganse krachten. Verheerlijk al U zelf in onze zielen. En verwarm onze koude harten. Door de liefde Gods in Jezus Christus. En bezoek uw kerk en uw Sion. O, er is toch geen plaats voor u. En niet alleen was er in de herberg geen plaats. Maar er was ook bij Israël, was er in de kerk geen plaats voor u. Onder de voorgangeren was er geen plaats voor u. Nog onder fariseeën, nog onder schriftgeleerden of de oversten. En nog onder het gewone volk in de tempel. Het is nog zo. We kunnen kerkse mensen zijn, voorgangers zijn. Er is geen plaats voor een leidende zonen gods. Maar maak nog eens plaats door uzelf en voor uzelf. Anders dan wordt u op deze dag onteerd. Dan wordt er wel een gedachtenis gehouden. Maar oh, als we het recht zouden inzien... dan zouden we het gewaar worden... dat niemand zo onteerd wordt dan de vader... En dan de zoon, omdat de borststelling van de zoon miskend wordt in de praktijk des levens. En niemand zo dan de geest. De geest wordt zo ook een smaadheid aangedaan. Och, dat we in de schuld zouden komen. En dat we verzoening mogen afsmeken. Voor Nederlands kerkschuld en zonden, waar we ook een onderdeel aan, uh, in uitmaken. En dat u behagen mocht uw Sion nog eens te bezoeken. Boven alle verwachting en bidden en denken hebt gij wonderen gedaan in oude tijden. U zei dezelfde, de onveranderlijke, de getrouwe verbond, God. Oh, dat het voor ons een pleitgrond ter ziel mogen worden dat Sion ween kreeg en zoon en dochteren baarde, de kerk van de oude dag heeft door Maria de zonen gods gebaard, een onbegrijpelijk maar dat ze ook nog een zoon en dochter mogen baren, kinderen des levens aangeschreven ten leven, dat de nood mogen worden, werken onder de jeugd en onder de jonge mensen, dat er een beweging mag komen, een geeflegging vernieuwing tot het levend maken de kracht van de heilige geest. Een terugkeer. Zo dragen we dan elkander aan u op. Met de zekerk des heer. De lengte en de breedte daar. In het vervallen en ongelovige jodendom. Oh, dat ze mogen komen tot die erkentenis, Jezus van Nazareth. Die wij en onze vaderen verworpen hebben. Dat was toch de ware Messias zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben en over hem rouwklagen als over een enige geboren zoon. We zijn schuldig, we zijn schuldig aan het bloed van onze broeder Jozef, hebben de broeders van Jozef getuigd en Jozef, dat horende, kon zich niet langer bedwingen. En zo zijt gij toch ook in de hemelse heerlijkheid wachtende en beproevende totdat de bestemde tijd aanbreekt dat ze het zullen herkennen. We hebben onze zaligmaker en Messias verkocht en verworpen. Wij zijn schuldig. Toen kon zich Jozef niet bedwingen en gij kunt het dan ook niet. Gij wacht op uw bestemde tijd. Och kom, dierbare zaligmaker. Springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. U hebt het beloofd, gij zijt een waarmaker van uw woord. Ach, dat we het mogen horen, dat we het mogen zien... en dat we het een geloofsoog mogen ontvangen... dan zien we de volle zekerheid met het geloofsoog. De verrekijker van het geloof trekt het alles naderbij... alsof het voor de ogen plaatsvindt... omdat gij een waarmaker van uw woord zijt. Zegen ons te samen ook die niet kunnen opgaan. Oudere mensen, hulpbehoevende mensen, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden. U kent het verdriet, ook op zulke dagen als deze. De smart van het G wat niet terugkomt, wil ondersteunen als van onder eeuwige armen. En die voor moeten gaan, wil de bediening van de heilige geest genadig schenken in het voorgaan en in het luisteren om uw verbondswil aan. We zingen van de lofzang van Simeon, twee verzen. Nu laat gij, Heer, oprecht, gaan in vrede uw knecht, naar uw beloft gestadig, nadat mijn ogen klaar hebben gezien voorwaar uw heiland genadig. De lofzang van Simeon. De tekstwoorden vindt u in de voorgelezen hoofdstuk, Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 11. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde en wat er verder volgt. Geliefden, de apostel Paulus zegt, en buiten alle twijfel, de verborgenheid ter Godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Wonderbaar was Jezus geopenbaard in zijn geboorte, want God wordt mens. Wat eeuwig was, wordt tijdelijk. Die een geest was, wordt een lichaam. Het leven zelf wordt sterfelijk. Die een Heer was van alles, wordt geboren als de minste slaaf. Die de hemel had tot zijn troon, wordt neergelegd in een kribbe. Wiensdienaars zijn de duizenden der engelen, wordt verstoten van de mensen, geworpen bij de beesten. Is dat geen grote verborgenheid? Het eeuwige wordt tijdelijk. God, mens, een gevleesde woord. Die dit nu maar recht verstaat, is er stond overwonnen. En moet toestemmen dat dat een grote verborgenheid is. Maar niet minder wonderlijk is ook de prediking van die verborgenheid. Die zo veracht wordt geboren. diens geboorte aankondiging. Wordt door engelen verkondigd en gepredikt. Hoewel hij van een mens geboren zijnde, door de mensen werd verstoten en op de aarde werd veracht, evenwel de hemelingen niet. Dit is een wonder boven wonder. Want gelijk in Christus geboorte een bijzondere nederigheid uitstraalde. In de verkondiging en aankondiging en bekendmaking van zijn geboorte straalt een bijzondere grootheid uit. Vanmorgen hebben we Jezus' wonderlijke verachting gezien. Nu zien we zijn wonderlijke heerlijkheid in de bekendmaking van zijn geboorte, op de prediking van de engelen. Hier is nu de eerste openbaring en bekendmaking van Jezus' geboorte. In deze bekendmaking der engelen zijn twee dingen aan te merken: ten eerste een predicatie, dat is een concio Anglica. Ten tweede, een Anglica cantio. De concio Anglica. Is een verkondiging door de engelen. De Cantio Anglica is de koorzang van de engelen. In deze redenvoering staan we alleen bij het eerste stil, de Conscio Anglica, de verkondiging, prediking door de engelen. In deze prediking door de engelen zijn er twee dingen bijzonder onze aandacht vragen. Ten eerste, de omstandigheid waarin deze predikatie plaatsvond. Ten tweede, de openbaring daarvan aan de herders. Dus ten eerste, de omstandigheid waarin deze predikatie plaatsvond. In deze omstandigheid letten we eerst op de personen aan wie het geschiet en dan op de manier hoe. Die manier, hoe is hemels? De personen echter aan wie het geschiet zijn herders. Er is geen plaats op deze aarde, of als God er neerdaalt, komen er ook engelen die verschijnen. Hier verschijnen engelen aan de herders, in een lang douw. Een plaats tussen Bethlehem en Jeruzalem, waar de herders de kudde weiden. Sommigen menen omtrent het stuk land waar Jacob sliep en de engelen in het gezicht op en neer zag klimmen op de ladder die van de aarde ten hemel reikte. En als hij ontwaakte bouwde hij al daar een altaar en noemde dit Bethel, het huis Gods. Wel nu, waar kon het eerste nieuws van Christus geboorte beter verkondigd worden dan op die plaats? Waar hij aan Jacob vertoond werd in het gezicht. Waar kon die blijde boodschap beter verkondigd worden dan daar waar ze beloofd. Was aan de en de patriarchen. En waar Jacob olie goot op de steen. Op dit stuk land is door Gods voorzienigheid Christus dan geopenbaard. De gezalfde scheren. Daar stond ook het altaar wat genaamd werd Bethel de kerke gods, die als een heilige plaats gezegend is, als een huis gods, als een poort, als hemels, omdat de koning der Heere hier afdaalt. De menswording van onze Heer en zaligmaker Jezus is zo vol wonderen, als dat de hemel vol van sterren is. Het heerlijke kind geboren te hem. Wordt daar, niet eerst, wordt daar in Bethlehem niet eerst bekendgemaakt, maar eerst in de velden rondom Bethlehem. Hij was door de geest ontvangen te Nazareth en werd geboren te Bethlehem. Daarna leefde hij lang te Capernaum en stierf buiten Jeruzalem. Christus verkeerde het meest in Galilea, een deels heidens land. De Zoon van God hield zich meer op bij de barbaren dan bij de Joden die hem verstieten. Zijn moeder bracht hem voort binnen de muren van de stad der Joden. Maar de tijdding werd het eerste na de herderen gehoord buiten de stad, dat de heidenen toebehoorden, namelijk aan de wijzen uit het oosten. Die kwamen om hem te aanbidden. Zo werd Christus dan eerst bekendgemaakt aan de herders en dan aan de heidenen. Wijzen uit het oosten, vreemdelingen, om Christus te huldigen. Deze weldaad was groot en toont hoe de Heere gekomen is voor Joden en heiden tot zaligheid. De engelen verkiezen het open veld om de geboorte van de Messias te verkondigen. De priesters in de tempel zouden niet blij zijn te horen van zijn komst... om al de schaduwen en de voorbeelden af te schaffen. En zij die de stad bewoonden... wilden zulke profeet ook niet ontvangen en verwelkomen die tot hen zou zeggen verkoopt alles en geeft den armen en gezult een schat hebben in de hemel. De pleitplaats des gerichts zou lachen met zijn voorstel als hij zegt, die uw rok ontneemt, laat hem ook uw mantel. Maar daar die herders, eenvoudig, kuddeweidend in het effenveld, die waren niet zo gekankt tegen de zaligmaker. Op hun aangename vruchten werd deze lieflijke tijding het eerst uitgestort, alsof de dauw van deze nieuwe lichten dag de aarde veranderde in een ander paradijs. Want nu zou Jezus' geboorte de wereld gaan vervullen met heil en zegen en genade van de God van volkomene zaligheid. Nu zouden de bomen des velds, beelden gezien, vol van het sap des heren staan... Een tempel vol gelovigen komen, gelijk de velden vol koren staan in de oogst. Dat was de goede boodschap en het goede welbehagen van onze God. Ziet verder de manier hoe wonderlijk Jezus' geboorte werd bekendgemaakt. Waarmee komt de engel met dit woord, vrees niet. Vrees niet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Heden is u, heden voor u geboren, die grote zaligmaker. Gelooft gij ge het nog niet? Ziet het dan met uw ogen? Beeld u geen heerlijkheid in, geen troon, geen kroon, geen scepter? Gaat geen naar Bethlehem en daar vindt ge een arm kind in doeken gewonden in de kribbe. De manier van deze geboorte is wonderlijk, zoals zijn naam zelf ook wonderlijk is. Och, kon ik u maar eens aftrekken van al de aardse bijgelovige gedachten, opdat de kracht van deze geboren zaligmaker uw ziel zou innemen en die boodschap door de engel geschieden uw hart zou veroveren. Waarom door een engel? Waarom niet door een profeet? Waarom niet door Zacharias of een ander? Wellicht opdat zulke predikers moesten verkondigen dat wonder. En hen verzekeren zouden van die geboorte. En hen zou verzekeren van die geboorte. Want immers engelen zijn onfeilbaar. En opdat het al zo zou blijken dat het waarlijk de enige geboren zonen gods was. Die engel stond bij hen, zegt een tekst. Sommigen duiden dit op de plaats waar hij stond. Dat hij al stond in de lucht boven hun hoofd. Anderen nemen het weer op een andere manier. Hij stond daar geheel onverwachts. Eerst het wisten stond die engel naast en bij hen. Hoe dit zij, de, de engel stond daar en de herders aanschouwden hen. Zie hier het bewijs. De heerlijkheid des heren omscheen hen, zegt een tekst. Men moet dit ook niet zo geheel oneindelijk verstaan door een bijzonder teken van Gods heerlijkheid, want die kan niemand omschijnen. Maar welk teken is het dan wel geweest? Zien we op de gewone stijl van Gods woord en ook op dit woord, dan blijkt het dat het een schijnend licht van de hemel was. Dat schijnende licht, zo helder als de zon, omscheen hen. Zo omscheen hem gelijk Johannes in de openbaring van de Heer omschijnen werd. En deze omschijning van dat goddelijk licht wordt genoemd de heerlijkheid scheren. Omdat het betoonde dat de Heer daar zelf tegenwoordig was. En daaruit kunnen wij dan leren dat hoe veracht Christus ook is, als hij geopenbaard wordt aan de zielen van zijn kinderen, zo komt hij met heerlijkheid. Christus is verstoten van allen bij de beesten. Nochtans is als hij geopenbaard wordt, geschiet het no toch met des en heerlijkheid. Want het woord wordt vlees. Christus, hoewel in een zwak vlees gekomen zijnde en onder ons wilde wonen en in een arm hutje, nogthans was hij vervuld met als vaders heerlijkheid. In het Oude Testament, als ze Christus door een straaltje van het geloof zagen aankomende, ronden ze ook in de heerlijkheid van het licht wat zou schijnen. Een kind is ons geboren, een zoon ons geheven. En wat er verder volgt. O, hoe heerlijk heeft die men, mens, God en mens zijnde geschitterd, wanneer hij op deze aarde was. Hoewel de mens geen gedaante noch eerlijkheid in hem zagen. Nochtans wanneer de ogen geopend werden, zagen ze het wel. De moordenaar aan kruis wordt door een gekruisigde zaligmaker geraakt. En ziet zijn goddelijke heerlijkheid. O wonder. Tweede hoofdgedachte, die openbaring schiet aan de herders. Het was nacht toen de engelen tot de herders kwamen. En waarschijnlijk al in de laatste nacht waken voor het aanbreken van de morgen. Christus kwam om het licht aan de dag te brengen en om te verlichten een nigelijk mens komende in de wereld. Op deze dag der genade beschijnt het licht der zaligheid de mensen die zolang in de diepe duisternis daar verdoemenis gezeten hadden. De zon der gerechtigheid gaat op. Zo de zon eens stil stond op de dag op Jozua's gebed. Waarom mocht de nacht niet verkort worden... vanwege de geboorte van de zaligmaker de zon der gerechtigheid? Nu de herders bij hun schapen verkerende... Daar komt de goede herder. Die zijn leven stelt voor zijn schapen. En komt zich nu aan hen openbaren in de morgenstond. Met dunkt, geliefden. Ik zie zijn belofte ontdekt aan Mozes. Geopenbaard aan Jacob. Bekendgemaakt aan de patriarchen. En zoveel profeten die voor hen geweest waren. Maar nu. Worden bekend, in deze bekendmaking van zijn geboorte worden al de profetieën en al de schaduwen van het Oude Testament in één ogenblik vervuld. Wanneer dit blijde nieuws door zou dringen in de oren der priesters in de tempel, dan zouden ze wel kunnen zeggen dat ze het werk konden beëindigen in de tempel. Heren, wij hebben dikwijls lammeren opgeofferd als morgens en avonds. Tweemaal daags hebben we uitgezien naar de zaligheid van de heiland der wereld die in het vlees zou komen als wij de offeranden bereiden. Ze zouden kunnen zeggen, nu is het ware een lam gekomen op deze aarde. Dat zouden ook de herders kunnen zeggen. Heren, zouden ze kunnen zeggen, we hebben zorgvuldig onze kudde gevoed... ...in de hitte des daags en de koude des nachts. Niet zozeer om de wol en het voordeel, maar opdat deze tot offeranden mochten dienen op uw altaar. Nochtans, deze onnozele dieren zijn maar afschaduwingen van het ware lam gods. Nu is dit ware lam gekomen. Nu wordt dit ware lam ons bekendgemaakt. Nu hebben we het lam gods gezien. Liggende in een kribbe. De engel des heren verscheen dus aan deze herders. Zie, hij komt even nadat Maria was verlost. Een engel die zichtbaar gemaakt wordt voor de mensen. Hij kwam in een gedaante voor de mensen ook verdraagbaar. Zacharias was ook reeds bezocht door zulk een hemelse gezant. De engel Gabriel was ook gezonden tot Maria en was gezonden tot zoveelen die voor hen geweest waren. Nu wil de Heer de Engel zenden om het woord ter vervulling te prediken, gelijk tevoren het woord ter belofte gepredikt was. Zie, een Engel des Heeren omscheen hen, maar kunnen wij een geest zien? Onze lichamen zijn aards en zichtbaar. Maar kunnen wij de geest, een geest zien? Deze geest echter wordt vertoond in menselijke gedaante en wordt al zo aanschouwd. Maar waarom... of deze geboorte van de Zaligmaker niet verkondigd werd... door mensen in plaats van een engel dat scheren... zou het gevragen? Wel, het kan dit zijn... <coughs> Een boze engel, een duivel, veroorzaakte dat de dood in de wereld kwam. Nu komt er een goede engel aan te pas om de goede tijding te brengen van de zaligmaker die de dood zal doden. En het onsterfelijk leven aan het licht zal brengen. Onze eerste ongehoorzaamheid in het paradijs werd veroorzaakt door een boom onze verlossing en zaligheid zal uitgevoerd worden op een boom des kruises. Wij waren in onze ziel gewond geworden door de lust van moeder Eva. Maar hier het wonder, we worden genezen door de vrucht van de buik van moeder Maria. Hier staat een ene boom tegenover de andere boom. De ene een vrouw tegenover de andere vrouw. Een boze geest verzocht ons tot ons eeuwig verlies. Een goede geest is ijverig tot ons eeuwig herstel en behoud. Hier staat de engel tegenover engel. De herders waren bezig in het veld. Terwijl de engelen bezig geraken om de aankondiging van Christus hen bekend te maken. Ze verrichten goedwillig alle goede diensten voor de strijdende kerk. Omdat wij de engelen gods zullen gelijk gemaakt worden in de dag van Christus tweede verschijning. Daar zullen we te samen met hen opgenomen worden. We zullen samen de heren loven. We zijn samen de leden van de triomferen bij de triomferende kerk voor eeuwig. We zullen in dat geestelijk gezelschap met de triomferende schare, samen bij de engel in de hemel, eeuwig de halleluja's, de lof, de scheren uitgalmen. Engelen maken een samenkomst met ons en zijn getuigen van ons gedrag, ook in Gods huis, dat, dat ons moest zijn als een poort des hemels. Nu, waar is dan uw eerbied? Waar is uw vernedering als ge komt in het huis gods? Durft ge een onbetamelijk ding daar te doen, daar de engelen tegenwoordig zijn? Heerlijkheid als heer omscheen scheen hem van rondom. God deed een groot licht schijnen in de plaats, die de nacht voor de herders zo helder maakte als de middag. Maar Noach zeide eens tot zijn huisvrouw, we zullen sterven, omdat ze een engel gezien hadden. Maar Noach zeide, omdat we God gezien hebben, we zullen sterven. Niemand kan mij zien aan leven, zegt de Heer. Doch hier is de troost. De engel kondigt de troost aan dat we niet zullen sterven. God zullen we zien, van aangezicht tot aangezicht, door de Messias zijn een zoon. En zo trok de Heere God dit heerlijk aan als een licht, om zichzelf daarin te openbaren en te vertonen die glans en heerlijkheid van de geboorte van Jezus Christus. Hieruit blijkt welk een bekwaam straal van uitdekend licht deze bellen vergezellen. Want het is een vertoning van God zelf. God vertoont zich in dit licht en door dit licht wat gematigd is, omdat het kan gedragen worden. Gematigd, omdat God zich vertoont in zijn Zoon, en door de menswording van zijn Zoon. O, oh, wat geeft dit een vrede, wat een ootmoed, wat een blijdschap. Het Koninkrijk Gods bestaat niet in spijs en drank, maar in gerechtigheid, en in vrede, en in blijdschap, door de Heilige Geest, en in de liefde. Komt, laat ons de kostelijke tijd besteden, opdat we daarna zouden leven en handelen. Deze lichte verschijning rondom de herders is ook een type van het heerlijke licht van het evangelie. De wet van Mozes werd geheven aan het volk van Israël op de berg Sinai, vol rook. Want daar waren vele dingen aan dat Joodse volk overgeleverd die nog omwonden waren met duistere zwachtels en schaduwen. Maar hier is de helderheid van het evangelie en ligt zo klaar als op de middag. De rechtvaardigheid Gods wordt in dezelfde zo helder geopenbaard als een brandende lamp. In het woord Gods zegt David, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hij wil zeggen, de oude wet was maar als het ware als een kaars. waarin een profetische zin getuigd hij van het evangelie, dat het als een lamp zal zijn. Als een helder licht schijnend op de kandelaar. Maar het evangelie geeft zulke heerlijk licht en daarbij geeft het ook warmte, verkwikking, ijver, blijdschap, liefde. Want, zegt de engel, ik breng u een goede tijding, ik verkondig u heet een grote blijdschap. Want u is geboren de zaligmaker, Christus de Heer. O gij allen die u inbeeld dat het licht des Evangeliums u beschenen heeft, zowel als anderen. Kent ge Christus in zijn verlossing? Vindt u uw enige troost daarin? Wordt ge daardoor verwarmd? Wordt ge brandende gemaakt? Wordt uw hart gelijk de emmausgangers? Branden onze harten niet als hij de schriften opende? Zeiden deze maar zo dat beleid dat ge hem kent, maar koud blijft in uw beleidenis en niet zorgvuldig in uw wandel en weg aan godsdienst en onverschillig door welke weg Christus wordt gediend, dan schijnt het licht niet waarlijk rondom u. Dan is het licht wel buiten u, maar het schijnt en verwarmt niet binnen u. Maar de donkerste nacht wordt opgehelderd door dit schijnende licht des Heeren. Dit vervrolijke, verkwikkelijke en vermakelijke licht schijnende in de duisternis. Zo is het evangelie. Het is als een lichtstraal wat de duisternis verdrijft en het onsterfelijk licht teweeg brengt. <tot en toe> nu dan, als dit zo is, laat ons daar gebruik van maken tot nuttige lering. Laat ons gebruik maken van deze eerste komst van onze zaligmaker in de wereld. De Heere komt die de verborgen duistere dingen zal aan het licht brengen. Gelijk hij toen gedaan heeft, al zo zal hij weder doen. Hij komt ook door zijn woord tot ons. En in zijn woord ontdekt en openbaart hij ons. Door zijn woord beproeft hij ons. Christus zeide eens tot Nathanael, wanneer hij hem zag, zie waarlijk een Israëliet en welke geen bedrog is, waarop Nathanael beleed, gij zij de zonen gods, gij zij de koning Israëls. Al zo komt Gods woord tot ons, die in de duisternis verkeren, en het getuigt tot ons wie dat wij zijn. Maar helaas, we gaan zo voort in de duisternis... ...en willen niet ontdekt worden aan de verborgenheid der ongerechtigheid. Zo haast, als de, zo haast als de wereld werd gezegend met de geboorte van dit heilig kind... ...deden de engelen hun witte klederen aan. De lucht was helder en klaar en de duisternis week... Daaruit kunnen we leren... dat we moeten afleggen de werken der duisternis... en aandoen de wapenen des lichts... dat onze lichamen kuis en rij moeten zijn... want Jezus heeft onze natuur aangenomen en die gezegend. De aarde moest een heilig land zijn... omdat Jezus die betreden heeft. Onze wandel moest eerbaar zijn omdat we kinderen des daags zijn die in Jezus geloven hebben aangenomen. De heiligen zijn zowel als de engelen in een staat des lichts. Daarom behoren zich ook als kinderen des lichts te wandelen. Het evangelie van genade is een goudmijn van licht en heerlijkheid. Het is niet de schuld van het evangelie. Maar van ons eigen ongeloof... zullen we daaruit niet leren aandoen... het ware bruiloftskleed. Zo onderwijst Paulus ons... dat we zullen aandoen... de klederen des heils... en des lichts. Ieder kind des lichts wil graag... dat zijn lamp verbrandend in zijn hand is... opdat de Here als hij komt... hem wakende zal vinden. Nu dan... Laten wij waakzaam zijn en de Vader danken die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Er zijn verscheiden voorbeelden door welke men weten kan of het licht des Evangeliums ons beschenen heeft. Als hij zich openbaarde en dingen heeft gezien die men anders niet kan zien of horen, zo was het in het evangelie en zo is het nog. Hij ziet christenen, hij ziet die arme mens, maar alle dingen moest hij verlaten. En hij deed het ook. Christus volgde de wil van zijn vader. Zo ook zijn dit de kentekeningen, kentekenen waaruit men weten kan dat men Christus volgt. Zwakke gelovigen kunnen dit uit het volgende opmerken. Als het licht gaat schijnen, worden de zonden in hen gezien en vergroot. Hoe komt het dat hij die duisternis nu kent, die u zo veroordeelt, dat komt omdat het het licht van Christus is wat in u schijnt. Want als men twee strijdende dingen bij elkaar stelt... dan wordt het het best van elkaar onderscheiden. En als gij ook Jezus' heerlijkheid ziet... dan kent hij het meeste uw boosheid. Toen je Christus op zijn troon zag in zijn heerlijkheid... zag hij het meeste zijn eigen schuld en zonden... Wee mij, want ik verga... De ik een man van onreine lippen ben... ...en woon in het midden van een volk... ...wat onrein van lippen is. En waarom? Mijn ogen hebben de koning... ...de here, der heerlijkheid aanschouwd. <tiedert> een tweede uitwerking van dit licht... ...in de ziel... ...is verslagenheid... ...vernedering en onderwerping aan Christus. Dat deden hier ook de herders ten opzichte van de engelen. Ze werden bevreesd. Waarom? Ze werden verlicht. Evenals Paulus later verlicht werd en uitriep... Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo ook, die nog verlicht wordt, roept uit... Heren, waar komt dit vandaan in mij... Wat wil gij dat ik doen zal? Hij werpt zich neder voor den de Heere. En al zo zoekt hij hem te gehoorzamen en te dienen. Nu de reden waarom dit zo zijn moet. Dat Christus zijn heerlijkheid aan zo een openbaart Zijn genomen gelijk als van het lichamelijk gezicht. Dan ziet men een zaak. Als ze niet uit ons gezicht is. Maar dat we ze... Dat we ze van nabij aanschouwen, zo ook in het geestelijke. Als we het licht van nabij aanschouwen en ons hart straalt, zien we de boosheid en verdorvenheid van onze eigen ziel en de heerlijkheid van het zalige licht van Jezus Christus, de zaligmaker der zondaren. Anders zijn we van nature blind. En de duivel blind doekt ons nog des te meer. Dan zien we niet de heerlijkheid van het evangelie waarin Christus geopenbaard wordt. Maar opent God onze ogen. Krijgen we kennis in deze heerlijkheid in de verlichting van Jezus Christus. Laat ons dan achtslaan op de middelen die God daartoe heeft. De middelen van zijn woord en van het evangelie waardoor dat heerlijk licht ons beschijnt. En dat onze ogen geopend mogen worden, en dat de dampen en de nevels verdreven mogen worden, en dat de mist uit onze ogen mag weggedreven worden, en dat onze oren geopend worden, en dat we mogen kennen en verstaan dat Christus Jezus de zaligmaker der zondaren is. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 22, het tweede en het vijfde vers. Doch, Heer, gij zij die heilig evenwel, die daar woont onder uw volk Israël, daar gij wilt dat hem steeds vermeerde uw prijs en ere. Ons vaders hebben op u vastgebouwd, ja, op u alleen hebben zij vertrouwd, die haar banden geweldig hebt ontbonden, tallen stonden. Doch gij hebt mij uit mijn moeders lichaam en wat er verder volgt, Psalm 22. Deze prediking der engelen moest nu tot ontdekking dienen van die droevige staat waarin wij verkeren als wij zonder Christus de zaligmaker zijn. De zulke namelijk, ten eerste die Christus niet zien met de heerlijkheid Gods. Velen zien Jezus wel en zien daarin wat heerlijks, maar ze zien er niets goddelijks in. Ziet ge wel meer in Christus dan in een ander? Velen menen alles wel te zijn en hun hart gaat open, maar het is niet met een verheuging in Christus. Ten tweede, anderen zijn te bestraffen die niets in hem zien. Geen gedaante nog heerlijkheid in Christus. Welke kennis hebt u van Christus die nu zit te slapen? Terwijl hij u wordt. Als een engel hier stond, zou je dan wel slapen gelijk je doet? Terwijl ik toch ook zoek om Christus aan u te openbaren. Maar ge kent Christus niet in zijn heerlijkheid. Ten derde, weer anderen willen om Jezus niet één stipje van een klein, niet één stipje der kleinste zonde laten. Zouden die in Christus, zouden de zulken in Christus wel enige heerlijkheid zien? Oh nee, want dan zouden ze al die dingen van de wereld gaarne om hem verlaten. Want zij verachten Christus. Hij is hun een steen der stoot en een rots der ergernis. Er zijn wel duizenden mensen die wij in Christus' naam gebeden hebben als een gezond gods. Laat u met God verzoenen. Ze willen niet horen. Dus dan veracht gij hem. Ten vierde ook de zulken die zich schamen om Christus te beleiden. Zoudt gij wel zijn heerlijkheid waarlijk zien? Zoudt gij u voor die koning schamen... Paulus schaamde zich het evangelie van Christus niet, want het is een kracht gods tot de zaligheid. Zoudt u dan voor die heerlijke Christus schamen, voor boze mensen? U, die hier schuldig aan staat, moet bedenken dat ge daarhalve geen deel aan Christus hebt. Dat gij hem niet kent. Dat gij de geest der waarheid niet hebt ontvangen. Dat u nog leeft in uw ongelovigheid. Ge moogt zeggen wat ge wilt. Ge kunt zeggen: Wij zijn ook gelovigen. We zijn zoveel jaar lid geweest. Nochtans, dit zeg ik tot u: Dat ge niet gelooft. Ach, wie heeft onze prediking geloofd? In plaats van Jezus te achten, verachten ze hem. Ach, arme ongelovigen, voor u is het evangelie bedekt. Ge zijt verblind, evenals de Joden waren. Ze zagen geen heerlijkheid in hem. Er lag een bedekking op hun hart. Ach, wat zijt gedaan, arme schepselen en slaven van de duivel. Dat is ook de oorzaak dat velen in de zonden blijven leven... Want u onkunde maakt dat ge nu zoveel zonden doet. Indien ge Christus maar kende. Zoudt ge dan zo willen zijn zondigen? O die heerlijkheid van Christus waarmee hij omschenen is. Die heerlijkheid zal u verdoen in de dag des oordeels. Wanneer gij de straf op uw zonden zult moeten dragen. Nu lacht men daar wel om, maar de tijd zal komen dat ge daarover zult schrijven. Wel aan dan, beproeft u. Is het zo dat Christus zich openbaart aan de ziel van zijn kinderen? Zie dan toe hoe het met u gesteld is. Daarom zal ik nog enige merktekenen geven om te weten hoe of het met u gesteld is. Ten eerste, het blijkt, het, het blijkt uit zekere eigenschap van dit gezicht van Christus, waaruit je kunt weten of uw gezicht van hem goed is. Indien het deze vrucht geeft, dat ge alle dingen buiten hem niet acht. Veracht, ja als schade en drek rekent, om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Als dat licht u omschijnt, zo zult ge alles wat van de aarde is, zult ge niet langer om bekommeren. Maar ge zult het in vergelijking bij dat hemels licht veracht zijn in uw ogen. En zo is het ook met de minste ziel van de kleinste gelovigen die Christus gezien heeft. Alle dingen buiten hem verliezen hem waarde en uitnemendheid. Jezus Christus is duizendmaal begeerlijker voor hen. Een tweede merkteken, het gevolg van dat gezicht, van de heerlijkheid van Christus, is dat men hem zoekt te volgen en zichzelf te verlogenen. Was er tevoren een lasteraar, was hij een bespotter, een vervolger, als Christus zich openbaart, men valt voor zijn voeten neer, en men aanbidt Hem. Men verlaat alles. Men kan nergens een vertrouwen meer opstellen, nergens een hart gerust aangeven dan aan Jezus alleen. Een derde merkteken is dit: als je de Heerlijkheid van Christus leert kennen, leert gekennen dat Zijn Rijk niet is van deze wereld. Alle uiterlijke dingen gaan immers weg en moeten wijken. Maar waar dit geestelijk gevoel en gezicht van Christus komt als de zaligmaker, klemt men zich vast aan hem als ziende de onzienlijke. En in de spiegel van het Evangelie aanschouwt men hem en wordt van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren geest. Christus in de kribbe doet mij nog zo verblijden, zegt hij dan. Christus, die bij de beesten wilde komen en daar liggen, op hem wil ik zien. Hem wil ik kiezen als mijn enigste zaligmaker. Is dat zo bij u? Dan kunt u verzekeren dat u Christus' heerlijkheid hebt gezien en hebt ontvangen. Dan kunt u vertroost zijn. Zijt dan geestelijk zorgeloos. Beeft gij en vreest gij toch niet... Zondags kunnen vrezen, maar wees gij blijde. Toont uw blijdschap in de dienst, des heren. Vreugde is gezaaid voor de oprechten. En blijdschap voor de oprechten van hart. O, een glans en heerlijkheid is de kennis van Christus. Dan zijt ge zeer bevoorrecht. De engelen dienen nu. Al zijt ge nog zo warm. Gij zoekt een beter vaderland. Gij zijt begeerig naar het hemelsje. Gij stelt een grote prijs op de Heer Jezus. De Heer Jezus stelt een grote prijs op u. Zie toe, zegt hij, zie toe dat hij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zag u dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Deze helden staan u ten dienst Bovendien het evangelie van Christus met al zijn zalige beloften is voor u. Ik verkondig u grote blijdschap. Gij zijt het eigendom van Christus en Christus is Gods. Maar een nederig christen zal nog zeggen. Ach, ik zie zo weinig in Christus. Dat is waar. Maar gij ziet toch wat in hem. En gij ziet uw eigen zonden. En gij ziet dat Jezus het lam gods is dat de zonden wegneemt. En een verzoening is geworden voor onze zonden. Als u dat maar ziet, dan hebt u toch nog enig gezicht. Maar anders hebben wij allen wel dit gebrek. Dat we toch nog zo weinig van hem zien. En soms zien we niets van deze heerlijkheid. Doch het is wat anders dat ze ons omschijnt. Christus was bij de zijnen, ofschoon ze hem niet eens kenden, de Emmausgangers Lucas 24. En of je wat ongemak in uw ogen hebt, zo moet ge daaruit niet besluiten dat uw ogen heel blind is. Christus is gewillig genoeg om zich aan u te vertonen. Ziet, hij staat een tijd lang achter de traliën, Nochtans. Blinkende door de tralien en schitterend door de vensteren. Ziet ge iets van Jezus' heerlijkheid. Maar een klein gelovige is dikwijls zo vreesachtig. En zegt zo dikwijls. Ik vrees dat mijn licht nog eens uitgaat. Het is toch zo klein. Het is maar een flikkering in mij. Toch niet? Hoewel de maat niet even groot is, de grondslag ligt in uw ziel. Want dit ziet ge dan toch nog altijd, of schoon het licht klein is, dat God nog voor u zorgt. Werp dan uw zorg op hem, vrees niet. Gij moet door het geloof leven. Komt er een gezicht dat wat buitengewoon is? Of als de hemel tot u afdaalt, beeld u dat niet in dat dat altijd zal gebeuren. Ge zult hier geen tabernakelen kunnen bouwen. Verheft dan uw hart naar boven. En zo doen de zaal de heren u bij de hand nemen. En leiden door zijn raad. En hier namals in heerlijkheid opnemen. O, dat nu die zaligmakende genade gods. Die alle mensen verschenen is. En onderwijzen mocht. Om alle goddeloosheid te verzaken. En matig en heilig te leven. Het is. Het is mijn lieve vrienden. Nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar als hij zal geopenbaard zijn. Die ons leven is. Dan zullen we hem gelijk zijn. En met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want. We zullen hem zien, gelijk hij is. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Eindigen met dankzij. O getrouwe aanbiddelijke zaligmaker, wie zal u kunnen verheffen naar waarde? Wie zal u kunnen verhogen naar waardij? Mens niet, ik niet. Och, Heer, gij hebt voor uw eigen eer gezorgd. En wat bij de mensen onmogelijk is, dat is bij u mogelijk. Ik eer mijn vader, hebt gij gezegd, maar gij onteert mij. O, dat in de heerlijkheid van Christus onze enige grondslag mogen zijn. En dat het ons gegeven mogen worden... Om door het geloof te mogen leven en handelen en wandelen. En hebben we hier zo gering en slecht u gediend. Dat we toch een levendige hoop mogen hebben in onze ziel. Dat we het hier namaals volmaakt zullen doen. In eeuwige heerlijkheid, storeloos en eindeloos. En zo gaf u het dat we van de kerstdag nog bij elkaar mochten zijn. En een en andermaal een kostelijke stof mochten beluisteren wil het achtervolgen met uw geest... en dat we ook morgen weer bij elkaar mogen komen... en dat u ons samen zijn de zegenen. En we hebben ook gehoord dat Maria haar vrucht mocht voorbrengen op de bestemde tijd. Gedenkende dan ook degenen die ook in blijde verwachting zijn... ...dat ze ook op de bestemde tijd de vruchten mogen voortbrengen... ...en dat daar uw naam ook in verheerlijk mogen zijn. En als we moeders zijn, dan weten we dat moederlijke gevoel... ...en herinneren dat, dat we de vrucht gekoesterd hebben in en onder ons hart... Dat we het nu op ons hart mogen dragen. En de vaders zijn daarvan niet uitgesloten. Schijn die genade door de kracht van de geest. Door de liefde gods. En er kan er Jezus wil aan. We zingen van psalm 71 daar van het vierde vers. Zo haast als ik hier was geboren, uit mijn moeders lichaam heb ik op uw naam mijn hoop gesteld. Heer uitverkoren, uw tijden verbreid ik met verblijden. 4 van Psalmene 70 <tiedert> Sprekens van Jodocus van Lodenstein eindigen nu met de zegen, baby. O Vader, dat Uw liefde ons blijkt, O zo maak ons Uw beeld gelijk, O Geest en Uw vertroost ons neer. De enige God, U alleen, zij al de eer Amen.